11 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar heeft het afgelopen jaar tijdens het stappen ecstasy gebruikt. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut. Bijna de helft van de jongeren die ecstasy heeft gebruikt, heeft dit jaar ook een blackout gehad. Het gebruik zou samenhangen met de opkomst van grote festivals. De pil zou daardoor gemeengoed zijn geworden. De regering van Libanon heeft het leger ingezet... om een einde te maken aan het geweld in de havenstad Tripoli. Militairen gaan het komende half jaar in de stad patrouilleren... op zoek naar criminelen. Sinds het uitbreken van de Syrische opstand in 2011... zijn er geregeld doden gevallen in Tripoli. Begin vorige week ontstond weer onrust... toen aanhangers van Assad met vlaggen zwaaiden. Afgelopen weekend vielen er twaalf doden... bij gevechten tussen voor- en tegenstanders. Het Rode Kruis wil vanwege de winter de hulp in Syrië flink uitbreiden. In bepaalde delen van het land kan het de komende maanden kouder worden dan min 10. Volgens het Rode Kruis hebben de miljoenen vluchtelingen een dak boven hun hoofd nodig. En ook is er dringend behoefte aan matrassen, dekens en warme kleding. In Turkije, Libanon en Jordanië is ook veel vraag naar hulp. Naar die landen zijn veel Syriërs gevlucht. Het Rode Kruis heeft onder meer creditcards aan vluchtelingen gegeven... zodat ze geld hebben om een onderkomen te zoeken. De Russische president Poetin zegt dat de protesten in Oekraïne niet als een revolutie, maar als een pogrom moeten worden beschreven. Hij beschuldigt de oppositie ervan een democratisch gekozen regering te ondermijnen. Poetin, die zijn uitspraken deed bij een bezoek aan Armenië, vermoedt dat de protesten lang geleden voorbereid zijn en ze zouden alles te maken hebben met de verkiezingen in 2015. Illustratrice Mans Post is overleden. Haar werk is vooral bekend van de kinderboeken van Guus Kuijer. Ook illustreerde ze boeken van schrijver en dichter Toon Tellegen en van Annie M G Schmid. In 2006 won ze een zilveren penseel en in 2007 was ze de eerste winnaar van de Max Veldhuisprijs. Dat is een oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken. Mans Post werd 88 jaar. Het grijze wollen pak dat Gene Kelly droeg tijdens een beroemde dansscène in Singing in the Rain wordt vrijdag in Dallas geveild. Het kostuum zal waarschijnlijk bijna 15.000 euro opbrengen. Het pak komt uit de verzameling van een gepensioneerde postbeambte die het meer dan 40 jaar geleden bij een openbare verkoop van filmmaatschappij MGM kocht voor 10 dollar. Singing in the Rain wordt inmiddels beschouwd als een van de beste musicals uit de filmgeschiedenis. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. In de loop van de nacht kan nevel, mist en laaghangende bewolking ontstaan. En morgen blijft het dan veelal grijs, maar het is wel droog. En het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Het Gender Goden van Hans Meertens. Een literaire thriller zo spannend dat je niet kunt stoppen met lezen. Het Gender Goden. Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Lieve Sint...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het één graad. Binnen zit Eva Jinek. Wie ooit als puber met zijn ouders in de auto over muziek heeft gediscussieerd... weet als geen ander dat zich daar de schrijnendste generatieconflicten voordoen. Maar wat bleek vandaag? Je erft je muzikale smaak van je ouders... En na je negentiende verandert die smaak nog nauwelijks. Voor alle ouders die nu nog knettergek worden van de muziek van hun kinderen... gewoon even volhouden. Uiteindelijk houden we van hetzelfde als jullie. En dat een leven lang. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Woedende Oekraïners, daar gaan we het vanavond over hebben. Sinds een paar weken wordt er in Kiev hevig gedemonstreerd... tegen de regering, maar waarom precies? En wat is de kans dat het conflict verder escaleert? We buigen ons ook over de speelruimte van de AIVD. Het nieuws dat de dienst Internetfora hekt is nog vers... terwijl de commissie desins vandaag pleit... voor meer ruimte voor de AIVD om af te luisteren. En meer toezicht. We toetsen deze bevindingen bij een VVD'er en een SP'er. We blikken ook vooruit op de benoeming morgen... van Koningin Maxima tot Regentes... en de gevaren van voetbal onder een verzengende Braziliaanse zon. En om vijf voor twaalf rouwen om het verlies van een boek. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van... Maandag 2 december. Juist nu inlichtingendiensten zo onder vuur liggen... pleit een commissie voor een uitbreiding van de bevoegdheden... van de AIVD en de MIVD. De diensten mogen nu officieel geen sleepnet op internet uitgooien... en ongericht informatie tappen. En dat is uit de tijd, vindt de commissie in een advies aan het kabinet. Als je in Nederland diensten hebt die onze veiligheid moeten waarborgen... dan moeten ze ook alle mogelijkheden hebben om dat te doen. Maar meer bevoegdheden betekent wat de commissie betreft... niet dat de AIVD gewoon kan doen wat ze wil wij vinden dat de keerzijde van extra bevoegdheid is... ook extra toezicht. Voor elk sleepnet dat de diensten over internet willen uitgooien... moet toestemming zijn. Dat zullen elke keer beslissingen moeten zijn... die goedkeuring behoeven van de ministers. En waar een daadwerkelijke onderbouwing moet zijn... dat dat in het belang van de nationale veiligheid is. Extra toezicht en controle dus om ervoor te zorgen... dat de inlichtingendiensten zich aan de nieuwe regels houden. Maar is er daarmee ook de garantie... dat de geheime diensten zich aan de regels houden? Dat weet u... Eigenlijk niet, want u heeft daar geen zicht op. Dus wat moet u hebben? U moet vertrouwen hebben in het feit dat het systeem zo ingericht is. Het is klaar. Klokkenluider Ad Bos wordt niet meer vervolgd... voor zijn aandeel in de bouwfraude. Hij werd ervan verdacht dat hij ambtenaren had omgekocht. Het OM is tot de conclusie gekomen... dat vervolging na al die jaren geen zin meer heeft. Het vroeg het gerechtshof om er een klap op te geven... en dat gebeurde vandaag. En dat betekent, meneer Bos, dat er na twaalf jaar... Eh, nadat u voor het eerst als verdachte bent aangemerkt... een eind is gekomen aan uw strafvervolging. Ad Bos reageerde opgelucht. Ik ben erg blij dat het nu eindelijk zover gekomen is... dat ik geen verdachte meer ben. Dat, dat moet ik me uh, even realiseren. Want hij was lang verdachte. Het OM heeft hem vele jaren achtervolgd. Ik heb het gevoel of ik op de brandstapel stond... en het OM Romein danste met een jerrycan met benzine en een lucifer. En uh, ja, dat is nou dus over. Helemaal voorbij is de zaak nog niet. Bos overweegt een schadeclaim in te dienen bij de overheid. Vanwege al het leed dat hem is aangedaan. En al het geld dat hij is kwijtgeraakt. Nou had ik prima inkomen met, allerlei, met een goed salaris. Ja, dat is allemaal opgedroogd. En eigenlijk uh, wat ik opgebouwd heb, heb ik, uh, heb ik erin gestoken, kun je wel zeggen. Bos zegt nog niet te weten hoeveel hij gaat eisen. Steeds meer mensen hebben twee banen. Volgens het CBS zijn het vooral mensen die, behalve in loondienst... ook als ZZP'er aan de slag zijn. En deze man uit Emmeloord die heeft gewoon twee baantjes om rond te komen. En dan maak je lange dagen. Op dinsdag begin ik om half zes tot en met twee, half drie. En dan heb ik mijn pauze zeg maar, tot vijf uur... en dan ben ik in de schoonmaak van zes tot half acht. Ook zijn vrouw heeft twee banen en die heeft ze niet voor de lol. Het is wel een heel druk leven en ik ben hartpatiënt. Dus ja, maar ja, goed... Dat zeg ik, met twee studerende kinderen thuis moet je tegenwoordig wel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En mijn collega Juri Stubenitski heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Yuri. Spits vond een opmerkelijke tweet van de politie. Hier tips hoe je veilig een vuurwerkbom maakt. Met een linkje erbij. Natuurlijk niet naar echte tips, maar naar een waarschuwingspagina... waar staat wat voor boetes en andere straf je krijgt... als je echt een vuurwerkbom maakt. Het zou afschrikwekkend moeten zijn. Overal kwam het wel even langs. De plannen van de Amerikaanse winkel Amazon om met een drone pakketjes te bezorgen. Over vijf jaar moet die vliegende robotpostbode er zijn. De Telegraaf vroeg PostNL of we ze ook in Nederland kunnen zien rondvliegen. En het antwoord is nee, helaas. Nederland is zo dicht bebouwd en het postnetwerk zit zo goed in elkaar dat het niet nodig is, zegt PostNL. Staatssecretaris Kleinsma zet werkgevers het mes op de keel, kopt de Telegraaf. Ze wil dat bedrijven een verplicht aantal arbeidsgehandicapten aannemen. Dat is volgens de krant bedoeld als dreigement... mochten bedrijven zich niet aan de afspraken in het sociaal akkoord houden. Daarin staat dat ze de komende jaren honderdduizend extra werkplekken... voor gehandicapten moeten creëren. Een gezondheidsrisico, dat hoort erbij als je illegaal bent... dat zegt staatssecretaris Steven in de Volkskrant... Illegaliteit brengt grote risico's met zich mee... en Teven voelt er dan ook niets voor... om medische zorg voor deze groep te verbeteren. Iets wat de nationale ombudsman wel graag wil. Op de voorpagina van NRC Next... staat morgen de Oekraïnse journaliste Tatjana Kozak. Ze legt uit waarom zoveel landgenoten van haar... bij de Europese Unie willen horen... en wat er volgens haar anders moet in Oekraïne. Bijvoorbeeld breken met de traditie van steekpenningen... en stoppen met klagen. En er moet eindelijk eens een goede leider opstaan. Het AD schrijft over een bizarre service van een tattoo-shop in Amsterdam. Als je doodgaat kun je het stuk huid waar je een tatoeage hebt... laten afpellen en doneren aan de shop voor een expositie. We krijgen er vast gezeur mee, zegt de eigenaar, maar we zien wel hoe het loopt. Lekker. Uh, Portugese bouwvakkers die werken aan de A4 bij Delft... merken niets van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden... die hun werden voorgespiegeld. In de Volkskrant zegt een betonvlechter, Vittorio... dat hij zich beroofd en vernederd voelt. Hij geeft veel voorbeelden. Ruzies over of je wel of niet naar de wc mag. Racisme, salaris dat te laat wordt uitbetaald... en het gebrek aan medische zorg. Het is volgens hem bij de beesten af. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. I've been irresponsible. I come home late and I love your soul, and never forget you in my prayers.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 Do oh, it. Yeah. Little Frog, Belle en Sebastian. Een beetje thrillerschrijver zou er een complot achter bedenken. Terwijl de kranten volstaan met onthullingen over de geheime diensten. De Amerikaan Edward Snowden presenteerde vandaag in Den Haag de commissie Dessens... een evaluatie van onze wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD. De belangrijkste conclusie van Dessens, de bevoegdheden en het toezicht op de diensten moeten worden uitgebreid. En we praten erover door met twee gasten uit de politiek. Klaas Dijkhoff, Tweede Kamerlid van de VVD, hij zit in de studio in Den Haag. En zijn collega Ronald van Raak van de SP vanuit de studio in Amsterdam. Heren, ja, goedenavond. Goedenavond. Welkom, ik hoor u goed. Dat is alvast een goed teken. Meneer Dijkhoff, ik begin bij u. Wat vindt u van het advies van Dessens? Is het een goed advies? Ja, het is in ieder geval gebalanceerd. Aan de ene kant geven ze aan dat de wet nu een onderscheid maakt... Uh, tussen kabel en niet-kabel, wat niet relevant is voor onze tijd. Maar ze geven ook aan dat het uh, aan de kant van de toezicht... wel een tandje scherper mag. Ja, want kabel, niet kabel, het gaat erom dat het eigenlijk achterhaald is... de bevoegdheden van die diensten. Omdat we tegenwoordig appen en allerlei manieren hebben... om met elkaar te communiceren. Uh, bent u het daarmee eens, meneer Van Raak? Nee, ik vind het verkeerd om. Ik wil eerst weten wat de geheime diensten doen in Nederland. Ik wil weten hoe ze samenwerken met bijvoorbeeld de NSE. Wat iedereen allemaal uitspookt. En voor die tijd ga ik niemand extra bevoegdheden geven. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Nou, ik heb het nog eens nagezocht. In 2010... Uh zijn minister Hirs tegen mij in een debat... we doen niet aan datamining in Nederland... en dat gaan we ook niet doen, want het heeft geen zin. We zijn nu drie jaar later... We doen massaal aan datamining, halen massaal gegevens binnen... en kopen ook peperdure uh, systemen om dat allemaal te analyseren. En daar is geen seconde debat over gevoerd. Dat is allemaal in het geheim gebeurd. De Tweede Kamer is er niet over geïnformeerd. En ik wil wel eens weten wat onze geheime diensten nu allemaal doen... voordat we uh, gaan praten over nog meer bevoegdheden. Heeft hier Spalling tegen u gelogen? Uh, uh, ja, Ik weet het niet, of de heer Sbalin, of de heer Plasterk, uh, of er is afgelopen drie jaar heel veel gebeurd. Ik denk eigenlijk dat de technologie zo ver is doorgegaan, dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat uh, de geheime diensten gewoon verder zijn gegaan. Die kunnen elke telefoon, elke computer afluisteren, inbreken, inkijken. En dat wij als politiek daar een beetje achteraan kachelen. En daarom wordt het eerst tijd dat wij uh, politici in Nederland, in Europa en in Amerika normen regels stellen voor de geheime diensten en dan moeten we pas naar wetten gaan kijken. Ik zou me zo al kunnen voorstellen, meneer Dijkhoff, dat u zich ook hierin kan vinden. Nou, nee, niet echt. Want dan betekent dat we gaan zitten afwachten als politiek. En uh, niet zorgen dat de wet aan de moderne tijd voldoet. Uh, dat moeten we nu doen. We moeten zorgen dat de dienst aan de ene kant de bevoegdheden heeft om uh, ons veilig te houden. Maar dat we aan de andere kant genoeg beperkingen opleggen als politiek. En toezicht inbouwen uh, dat onze vrijheid in prijs brengen. Dat snap ik. Maar blijkbaar leren. is dat nog niet helemaal gelukt. Want ze doen allerlei dingen. En ze hebben allerlei dingen aangekocht waar wij eigenlijk niks vanaf wisten. Nou ja, of althans de politiek niks vanaf wist. Of, of ze allerlei dingen doen, uh, dat, is, dat is niet duidelijk. Hè. De heer Vraag zegt eerst dat hij een hoop niet Weet. En daarna doet hij een hoop beweringen. Uh, dus dat gaat natuurlijk niet samen. Wat wij moeten doen is zorgen dat er een wet is waar de diensten mee uit de voeten kunnen en wij uh, door beschermd worden in onze vrijheden. En daar moeten de diensten zich volgens aan houden. Denkt u niet dat de IVD haar boekje te buiten is gegaan, zijn boekje? Uh, in dit geval van de afgelopen weekend is het vrij uh, lastig. Uh, daarom wil ik ook opheldering van die minister. Omdat zo'n praktijk, je kun je uitvoeren op een manier binnen de huidige wet. Uh, Zoals hij zelf ook zegt. Hè. Hij zegt de IVD heeft op geen enkele manier de wet overtreden. Dat houdt hij vol. Nou, dat heeft hij dan onderzocht. Dus dan heeft hij argumenten. Die kan hij met ons delen. En dan kunnen wij uh, kijken tot, of we tot dezelfde conclusie komen. Uh, meneer Van Raak, gelooft ja. u Plasterk? Uh, nee, nee uh, eigenlijk niet. Uh, ik geloof niet dat hij de hele waarheid vertelt... of uh, het, het op zo'n manier vertelt dat het... nou ja, dat, dat het... Nee, het klopt gewoon niet. Er zijn te veel aanwijzingen. Uh, ik heb ook zelf vrij veel onderzoek gedaan. Bronnen zeggen ook, uh, dus een aantal dingen zijn openbaar geworden. De heer Dijkhoff zegt wel dat ik van alles beweer... maar dat zijn toch ook dingen die hij ondertussen moet weten. Nee, wij moeten eerst als Tweede Kamer zelf onderzoek doen. We moeten eerst weten... Wat spoken de geheime diensten uit? Anders kunnen wij ook namelijk niet regels stellen en normen stellen. We kunnen wel een wet gaan maken. Maar hoe kun je nou een wet maken als je niet weet... wat de geheime diensten allemaal kunnen en wat ze allemaal doen... en wat ze allemaal samen met de Amerikanen doen? Je moet eerst enig inzicht hebben voordat je regels kunt stellen. En wat er nu gebeurd is, is dat denk ik de diensten de wet zo opgerekt hebben... dat uh, het ook niet meer past bij uh, Europese regels. En dat de commissie dessens uh, uh, heeft gezegd... Van ja, dan moeten we de wet maar aanpassen. Ja, dat zo hoort niet te gaan in een, in een rechtsstaat. Goed, ik denk dat we het niet over de volgorde der dingen eens gaan worden. De volgende kwestie: de commissie stelt voor de minister een grote rol te geven bij het toezicht op de veiligheidsdiensten. En deze zou dan persoonlijk voor bepaalde operaties toestemming moeten geven. Is dat een goed idee, meneer Dijkhoff? Nou ja, dat we op een vorm meer operationeel toezicht inbouwen in de operaties zelf, dat lijkt me verstandig. Want de technologie is erg veranderd. We communiceren veel meer op manieren die terug te vinden zijn. Dat betekent ook dat het veel lastiger is om in de wet te zeggen: Nou, je mag maar een klein beetje um, uh, en de rest, uh, dat is dus maar een kleine inbreuk. Dus zul je echt per geval concreet. Mm -hmm. moeten maar moet de minister daarvoor degene zijn die daar persoonlijk een handtekening bij zet? Nou, is de dat de aangewezen persoon nou, om daarover te oordelen? Nou, als hij het niet doet, dan doet een ander het waar de minister politiek verantwoordelijk voor is. Uh, en als dat steeds vaker gebeurt, uh, dan kan dat wel een onafhankelijkere check zijn dan wanneer de diensten of het diensthoofd dat zelf doet. Mm, maar is dat niet onderhand ook erg met elkaar verweven, de dienst en de minister? Het lijkt mij dat de, de dienst een advies uitschrijft op basis van al hun kennis van zaken... en dat de minister dat doorgaans overneemt. Nou ja, doorgaans. Dat zou kunnen. Maar niet altijd, eh, lijkt me. De, nogmaals, daar ben ik niet bij. Ik ben geen, geen minister. Eh, maar het is natuurlijk wel een andere persoon dan de dienst zelf. Eh, met een iets grotere afstand eh, vanuit het ministerie. Om te voorkomen dat een dienst vooral ook uit fascinatie en wat er allemaal kan het boekje te buiten gaat. Mm -hmm. Meneer Van Raak, lijkt u dat zinvol? Dat de minister degene is die daarover oordeelt? Nou, Hij is ver verantwoordelijk. Dus ik zou, als ik minister was, zou ik er wel bovenop zitten. Ja. Mm -hmm. uh, het feit dat dat nu geadviseerd moet worden dat zegt eigenlijk heel veel. Maar dat is niet voldoende. Ook als parlement zouden wij veel meer uh, inzicht moeten krijgen in, in wat de diensten doen. Ik zeg altijd het werk van de geheime diensten moet geheim zijn maar de fouten die ze maken uh, de doelmatigheid uh, of ze de wet overtreden, nee dat moet juist openbaar worden. Dat, uh, dat klinkt heel goed, maar ik kan me voorstellen bij dit soort precaire zaken waarin uh ja, je ook nog heel veel dingen geheim wil houden... al was het maar omwille van de privacy van mensen die bijvoorbeeld afgeluisterd zijn... dat je niet aan iedereen in de Tweede Kamer kunt gaan uitleggen... Haar fijn, waarom je iets hebt gedaan. Uh, als het gaat om operationele informatie... Uh, die te maken heeft met de veiligheid... Dan moet, je dat, uh, dan moet je dat niet in de openbaarheid doen. Dan kun je dat in de beslotenheid doen, desnoods in de commissie stiekem... als het heel dreigend is. Maar er zijn ook heel veel zaken die de afgelopen jaren geheim zijn verklaard... Uh, bijvoorbeeld de bezuinigingen op de AIVD. Het aantal salafistische predikers. Uh, een aantal zaken, het aantal bevragingen van digitale bestanden. Dat zijn hele logische vragen die ik als Kamerlid heb gesteld. En die altijd tot staatsgeheim zijn verklaard. We hebben... Daar bent u het niet mee eens? Nee, dat, dat kan helemaal niet. Dat zijn zaken die wij als Tweede Kamer, als volksvertegenwoordiging nodig hebben. En er wordt op het ministerie iets te veel gezwaaid met het stempeltje geheim. Vooral als dingen politiek uh, niet zo wenselijk zijn. En, en daar moeten wij meer de vinger achter. Te zien te krijgen. En we moeten ook de meer de vinger achter zien te krijgen... van wat nou technologisch mogelijk is. Want ik snap heel goed dat geheime diensten... nieuwe technologieën willen gebruiken. Uh, en daarom is het aan ons om daar aan uh, grenzen te stellen... normen te stellen. En, maar snap dan moeten we waar. ons ook zelf durven informeren. We moeten weten ja. wat technologisch kan. En dat weten we nu als Tweede ik Kamer Ik heb veel uh, waardering voor uh, Tweede Kamerleden... maar het lijkt me ook een uh, buitengewoon specifieke... Van sport. Ik kan me niet voorstellen dat je iedereen een cursus kan gaan geven, toch nee, meneer dat, Dijkhoff? dat lijkt me ook niet nodig. Wij moeten vooral onthouden dat we wetgever zijn. Uh, dus wij moeten zorgen dat de wet zo uh, werkt, dat het dienst genoeg kan. Uh, als je nu niks aanpast, dan kunnen ze, het is nu 10% nog van de communicatie waar ze bij kunnen. Dat wordt dan steeds minder. Ja, dan kun je ze net zo goed alleen maar rooksignalen laten opvangen. En dan kun je ook niet verwachten dat ze nog iets kunnen betekenen in onze veiligheid. En maar... wij moeten de wet ook zo maken en een toezicht inrichten. Uh, dat, we nog, uh, dat het in balans is met de vrijheden die we voor onszelf moeten houden. Wij zijn wetgever... Uh, ik hoef niet uh, de uitleg van iedere technologie. Ik moet het wel kunnen snappen wat de impact is. Mm -hmm. Zodat ik een verzoenlijke wet kan maken. En bent u ja, ook voor? Kun net nou, als... ja, gaat hoe het kun je nou een wet maken. Als je niet weet wat voor technologische mogelijkheden zijn. Als je niet weet wat voor praktijken er de afgelopen jaren zijn gegroeid. Als je niet weet hoe de samenwerking is met de NSA. En hoe wij ja, nu, informatie nu, nu binnenhalen. Hoe kun je nou een wet maken en regels stellen. Als je niet weet wat er aan de hand is. Omdat ik vind de dat wet, echt een omdat grote, grote naïviteit. Om, om, omdat de je wetten maakt op grond van de, de principes en de uitgangspunten. En uh, juist omdat je wetten moet maken die een balans slaan... tussen de veiligheid en de, en de vrijheid... hoef je niet per se te kijken naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Uh, dat is eigenlijk precies de omgekeerde route. Want dat was het feit wat de heer Van Raak zelf de commissie destijds maakte. Alsof ze iets zouden witwassen wat een gegroeide praktijk is als een dienst iets deed waarvan wij nu vinden in de huidige tijd... dat het niet meer moet, dan moeten wij gewoon een wet maken... die zegt dat het niet kan. En als we vinden dat ze uitbreiding nodig hebben, moeten we dat doen. Bent u meneer Dijkhoff, bent u het met meneer Van Raak eens... dat er in ieder geval een grote rol zou moeten zijn voor de Tweede Kamer... om daar toezicht op te houden, een iets meer extern toezicht... op wat die diensten doen? Nou, op het moment dat je in het advies van de commissie vandaag... dat helemaal zou overnemen, dan zou de commissie die we nu daarvoor hebben... dat heet de CTIVD, die zou... Bijna dagelijks uh, meer aan tafel zitten in de besluitvorming of iets, een bepaalde actie wel of niet mag. Nou, als je die beweging zou maken. Wat is daar dan, tegen? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar als je die beweging zou maken, dan valt er wel een gat uh, in de controle die wij als Kamer hebben. En dan moeten we dat ja. op een andere manier oplossen. Ja, en er komt nog een andere zaak bij. Als deze toezichthouder ook verantwoordelijk wordt voor beslissingen, dan moet ze dus eerst mede ja. een beslissing nemen en daar vervolgens toezicht nou, op dat, houden. Dat, dat, dat is zou ook dus nog niet kunnen. een probleem. Dus, nee, precies. En daarom zeg ik... Als, als we dat zouden beslissen als Kamer dat we hen die rol willen geven... dan moeten wij als Kamer op een andere manier... het, uh, zeg maar het, het toezicht op afstand over de besluitvorming. Ja, en een vormgeven. aantal manieren waarop dat kan... is bijvoorbeeld uh, minder in de commissie stiekem bespreken. Het zou bijvoorbeeld ook goed zijn om de fractiespecialisten in de commissie stiekem te zetten. Maar parlementaire controle staat of valt met het feit... dat uiteindelijk de Tweede Kamer bepaalt... wat in het openbaar besproken kan worden... En wat wat niet en dat we iets minder afhankelijk worden van de bruine of blauwe ogen van de minister en het hoofd van de IVD. Oh. Goed, heren, duidelijke laatste woorden. Ik zou zeggen: werk aan de winkel: Klaas Dijkhoff, <hijen> Ronald van Raak hartelijk dank, dank beide. Parfois je, wel. Dank je wel. Ja, ik ben, ik ben.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 Ça fait piche de dire qu'on n'est plus pour sif, mais je veux dire juste pour la vie Je suis parti sans mentir, sans me dire Qu'est-ce que je vais te Stoff Ne réfléchis plus me guisef Ne réfléchis plus vas-y parti sans me Je me kiest dan, ne réfléchis plus, facile Je me tire, je ne m'entends pas pourquoi je suis pas qui s'en motive. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien triste Laisse-moi partir d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va faut que la vie d'artiste. Je sais James, In Oekraïne blokkeren duizenden demonstranten nog steeds een aantal regeringsgebouwen. Correspondent David Jan Godfray is in Kiev. David Jan, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer in Kiev op dit moment? Ik zou zeggen rustig. Het is uh, na een, uh, een, een weekend waarin, waarin het hart tegen hart ging, de politie tegen de demonstranten en andersom, is het toch ja, je zou kunnen zeggen een beetje de stilte na de storm geweest vandaag. Er waren weliswaar inderdaad duizenden mensen op straat weer op Maidan, het centrale plein in Kiev, en bij een aantal gebouwen die geblokkeerd werden, in het stadhuis dat bezet gehouden wordt, ondanks een verbod van de rechter om te demonstreren, ging dat gewoon door. En er was ja, eigenlijk ook nauwelijks politie op straat. Dus het was, ja, gemoedelijke sfeer, kan je eens wat wel zeggen. Dus uh, ja, een heel verschil met het afgelopen weekend toen er veel gevochten is. En verwacht je dat de blokkades morgen gewoon weer op dezelfde manier doorgaan? Dat denk ik wel. Uh, morgen staat er bovendien een belangrijk agendapunt op, het, uh, op de agenda van uh, het parlement. Dan wordt er besproken een uh, motie van wantrouwen tegen uh, de, de regering. En uh, ja, dat is natuurlijk een gevoelig punt. Uh, de oppositie heeft al gezegd dat ze, wat de uitkomst ook zal zijn... Uh, ja, dat, dat, dat, dat parlements, parlementsgebouw zullen blokkeren... en misschien, dat is wel eerder gebeurd... in Oekraïne, zelfs binnen zullen treden. En dan is het natuurlijk afwachten hoe uh, de politie zal gaan, uh, gaan reageren. Ja, en verder demonstraties uh, in de stad zelf zullen gewoon doorgaan, denk ik. En trekt president Janukovic zich iets aan... van al die blokkades en protesten? Of wuift hij het weg? Ja, nee hij trekt zich toch wel iets van aan... Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat het politieoptreden van uh, afgelopen weekend... wel een beetje te veel van het goede was, dat het te hard is opgetreden. Uh, hij heeft ook uh, gesigereerd dat het toch maar weer overlegd moet worden met Brussel... over een associatieverdrag dat ondertekend uh, gaat worden. Niet dat dat nou meteen gaat gebeuren, maar dat er wel over gesproken wordt. En uh, ja, aan de andere kant uh, vertrekt hij morgen gewoon voor een staatsbezoek naar China. Dus ja, dat, daar zou je weer uit kunnen afleiden. Dat is kennelijk niet zo'n hele grote zorg. Nogal ja, nogal. Um, maar hij laat er natuurlijk ook mee zien: van uh, ik heb het allemaal in de hand. En uh, weliswaar is er een hoop onrust in de stad, in het land. Maar we hebben het onder controle en dus kan ik best, best weg. Goed, ik ga over de situatie in Oekraïne verder praten met historicus Mark Jansen. Hij is Rusland en Oekraïne deskundige. Goedenavond meneer Jansen. Goedenavond. Even de kern van de zaak. Waar komt die woede bij die betogers vandaan? Dat is toch niet alleen maar omdat het associatieverdrag niet is getekend met de EU? Uh, uh... Oekraïne is een diepverdeeld land... met een, een deel in het westen dat uh, altijd al Europees georiënteerd is... en een deel in het oosten dat van ouds... dat om historische gronden sterk op Rusland is ge ge gericht. Dus dat is één. Uh, de tweede plaats uh, heeft Janukovic zelf maandenlang verkondigd... dat hij dat associatieverdrag met, met de EU zou gaan tekenen. En is hij pas een week voordat de ondertekening plaats zou vinden, is hij plotseling afgehaakt. En dat heeft natuurlijk grote woede veroorzaakt... bij de mensen die, die ervan uitgingen gingen dat hij dat zou gaan doen. Want die mensen die daarvan uitgingen gingen dat hij dat ging doen... waar rekenen ze dan op als zo'n associatieverdrag wordt getekend? Wat hopen ze dat er gebeurt? Ja, dat is misschien een beetje een naïeve gedachte... maar je hoort steeds uh, op, op, bij die demonstraties worden borden meegedragen waarop staat, uh, uh, Oekraïne is deel van Europa, ik ben een Europeaan... en dat soort zaken. Hè. Men, uh, de, de demonstranten die vinden dat Oekraïne een deel hoort te zijn van Europa. Dat is misschien een beetje een naïeve gedachte. Dat zit natuurlijk achter dat uh, Oekraïne altijd... Uh, binnen de invloedssfeer van Rusland heeft gelegen. En dat de Oekraïners er eigenlijk een beetje zat zijn... om steeds de les gelezen te worden van, door Rusland... om... om, om de, uh, zij ze, ze zijn het zat dat Rusland altijd bepaalt wat er bij hun moet gebeuren. Mm -hmm. Daar uh, kan ik een heel eind uh, in meekomen. Tegelijkertijd vaak achter dit soort grootse, romantische ideeën... van wij zijn Europeanen, wij horen bij Europa... zit ook een hele praktische component. Wat verwachten ze dat zo'n associatieverdrag... de facto voor hun leven op zal leveren? Uh, nou ja, wat, wat de demonstranten daarvan verwachten... is neem ik aan vrijheid... He, vrijheid uh, gewoon in, in de zin dat, ze, dat, ze, dat, dat niet iemand voor hun beslist wat ze moeten doen. Uh -huh. Ook de vrijheid van reizen. Niet te vergeten ook de vrijheid om bijvoorbeeld te gaan werken... over de grens in Europese landen. Uh -huh. He, er zijn heel veel miljoenen Euro uh, Oekraïnse gastarbeiders... die uh, buiten de grenzen werken... omdat in, in Oekraïne zelf niet voldoende werk is... of althans niet voldoende werk is dat geld oplevert... Uh, en ze hopen dat, dat Europese integratie, zoals ze dat zelf noemen... het voor hun makkelijker zal maken om uh, op die manier buiten de grenzen te gaan werken. En zou het ook meer welvaart opleveren, denkt u, zo'n associatieverdrag met de EU? Uh, dat is zeer de vraag of dat op korte termijn al te merken zal zijn. Uh, de verwachting is eigenlijk dat zo'n associatieverdrag... Uh, op de korte termijn misschien zelfs in eerste instantie uh, uh, economische verslechtering met zich mee zal brengen. En dan moet je bedenken dat Oekraïne al economisch al heel slecht voorstaat. Uh, mm -hmm. uh, ik geloof dat ze de derde recessie op, op, op rij hebben in een aantal jaren. Dus dat ga, het gaat heel slecht. Uh, als, als Oekraïne kiest voor het associatieverdrag met de Europese Unie... heeft Rusland gezegd, dan gaan wij uh, de handelsstromen stopzetten. Nou, dan moet je bedenken dat... Uh, Oost-Oekraïne, dat is het grote industriële gedeelte van, van Oekraïne. Mm -hmm. Staalindustrie, chemische industrie, eh, tractorindustrie, dat soort zaken. Die wordt even kalt gesteld. Die zo wordt kalt gesteld, want de producten daarvan gaan voor een belangrijk deel naar Rusland. Als Rusland mm -hmm. de grenzen dicht stopt voor dat soort producten, dan, dan zijn die... Bedrijven zijn ze hun klantdienst kwijt en dat zal dus uh, En moeten we daar ook uh, de achtergrond zoeken van het feit dat Janukovic op het laatste moment heeft besloten om dat uh, verdrag niet te ondertekenen? Deze druk van de grote beer in het zeker, oosten. Zeker, zeker. Poetin ja. heeft. Hè, het is bekend dat uh, Janukovic. Uh, begin november een aantal malen naar Rusland is gegaan, naar Moskou is geweest, bij Poetin is ontboden of naar Poetin is gegaan. Dat weten we niet precies. Mm -hmm. uh, en dat uh, we weten natuurlijk niet dat daar besproken is, maar. Het is wel vrij duidelijk... en de, dat, dat is eigenlijk ook wel uh, uit uitspraken af te lezen... dat... Uh, Poetin daar heeft gezegd, uh, let wel op... als jullie dat associatieverdrag gaan sluiten... dan gaan wij de grenzen sluiten. Ja. En toen Hed, en kwam en dan... er een koerswijziging, om het maar even zo te zeggen. Uh, uh, ja. um, u zei net al aan het begin uh, dat uh, uh, Oekraïne diep verdeeld is. Van oudsher al. Uh, nou weten we dat er in Kiev al een hele tijd gedemonstreerd wordt. Uh, zijn, is dit een eiland dan van pro-westerse Oekraïners? Zou het ook zo kunnen overslaan naar het oostelijke deel? Of is dat out of the question? Nou ja, het is een verdeeld land. Dat betekent het westen is Europees georiënteerd, het oosten is Russisch georiënteerd. Maar wat we zien is dat ook in het Oosten uh, uh, uh, op een aantal plaatsen is gedemonstreerd tegen het besluit van Janukovic om uh, af te zien van dat associatieverdrag. He, dus zelfs in zijn uh, basis zou je kunnen mm. zeggen, Oost-Oekraïne is. Uh, onrust ontstaan. En dat is niet helemaal onbegrijpelijk, omdat natuurlijk uh, daar de industrie gevestigd is. Daar zijn de oligarchen gevestigd. En die oligarchen die zijn bang dat als, als, als Rusland daar de baas is, dat zij hetzelfde lot zullen ondergaan als de oligarchen in Rusland. En dat loopt meestal we niet weten, goed af. Er ja. zit Godorkovsky al jaren. In, de, in een uh, concentratiekamp in Siberië. Ja, ja, dus er zijn ook belangen die meespelen. Zeker. Ja. Is er een mogelijkheid dat, uh, dat Oekraïne hier uitkomt? Dus dat uh, het associatieverdrag met de EU, EU wordt ondertekend... en dat de band met Rusland wordt nou ja, in ieder geval niet verbroken... en dat ze niet bestraft worden door Rusland? Kan dat? Is er een uitweg? Nou, ja, Rusland speelt het, heel, heel, heel, heel, speelt het spel heel scherp. En heeft gezegd, wij willen dat jullie niet dat associatieverdrag sluiten. En, uh, want dan zitten er die consequenties aan vast. De Russen willen dat Oekraïne meedoet aan, het, uh, aan, het, uh, aan de douane-Unie... waarvan Rusland, uh, Wit-Rusland uh, wit en Kazachstan deel uitmaken. En uh, als Oekraïne daar geen deel van aan zou uitmaken... dan zou die douane-Unie een beetje uh, uh, op niks uitlopen. Hè? Dus dat, dat is het doel van Poetin. Mm. Hij wil Oekraïne erbij... En, uh, de, het is dus onverenigbaar. Ja, en hij komt ook niet vaak op zijn woorden terug. Tot slot even um, vooruitblikkend. Um, verwacht u, of hoe groot schat u de kans... dat deze protesten uitgroeien tot een groter binnenlands conflict in Oekraïne? Nou ja, dat is het eigenlijk al, denk ik. Het gaat het meer om in hoeverre het politieke consequenties zal hebben. Hè? Dat, de, de, ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Uh, je, moet, je kunt revoluties namelijk nooit voorspellen. Revoluties hebben hun eigen loop... Ze kunnen op een gegeven moment doodbloeden. Ze kunnen ook uh, uh, tot, tot grote veranderingen ja. leiden. En dat is gewoon afwachten. Uh, maar in ieder geval, de, het doel van de demonstranten... is al heel duidelijk gesteld... is dat de regering aftreedt... en dat daarna ook Janukovic aftreedt. Dat is in ieder geval hun doel. Is dat reëel, denkt u? Het is niet uit te sluiten dat het zal gebeuren... maar het is niet te voorspellen. Dan gaan we elkaar zeker nog spreken. Mark Jansen, hartelijk dank. Tot uw dienst. De internationale spelersvakbond FIFPro maakt zich zorgen... over de hitte tijdens het WK in Brazilië. Volgens de vakbond is er zelfs sprake van verhoogde gezondheidsrisico's. Michel Doog is voorzitter van de medische commissie van de FIFA... de Wereldvoetbalbond. Goedenavond. Goedenavond. Zijn dit terechte zorgen van de FIFPro... of is het een beetje overdreven wat u betreft? De gezondheidszorgen zijn altijd terecht. Het is evident dat wij daar erg mee begaan zijn... dat we heel wat maatregelen nemen... Om de gezondheid van onze voetballers meer bepaald in het kader van een wereldbekertoernooi uh, maximaal te garanderen. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Of het overdreven is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar wij zijn wel uh, op onze kievuur. Wij merken dat wij bijvoorbeeld reeds een aantal maatregelen genomen hebben bij wedstrijden. waar er inderdaad uh, met hitte te maken is. Dat is steeds vaker zo gebeurd. Kijk maar eens in de wereldbeker in Frankrijk uh, zijn wedstrijden gespeeld geweest dicht bij de 40 graden bij wedstrijden. In de Verenigde Staten, ik herinner mij Chicago, Orlando, trouwens een wedstrijd noord van België, waar het zeer verzengend warm was. Dus we hebben dat nog meegemaakt. Maar wat hebben wij nu beslist dus binnen FIFA? Dat is dat wanneer de Red Gold Globe Temperature, en dat is een temperatuurmeting die gepaard gaat met meting van temperatuur, van uh, humiditeit, dus vochtigheid, van wind en van solaire inclinatie, dus de inclinatie van de zon, wanneer die boven de 32 graden gaat, Mm -hmm. Dan kan er een drinkstop ingevoerd worden, zowel bij de dertigste als bij de zeventigste minuut, precies om dehydratering te voorkomen. Oké, okay, een drinkstop. Dus dat de jongens even uit kunnen rusten, een paar minuutjes wat vocht tot zich kunnen nemen. Ja. Want... Nee, niet zozeer uitrusten, maar zich kunnen, uh, eventueel iets kunnen drinken. Ook de schetsrechter, want dat is ook een atleet. Hè? Ja, dat niet. natuurlijk, die rent zich ook helemaal gek. Wat uh, schets even ja. voor ons, alstublieft, wat gebeurt er eigenlijk met je lichaam als je topsport op dit niveau bedrijft onder deze omstandigheden? Het risico bij grote hitte is natuurlijk de deshydratering. En dat kan inderdaad uh, erge gevolgen hebben. Maar dat is niet alleen zo in het kader van werelddekensvernooiing. Dat is in het kader van gelijk welke competitie van het moment dat er werkelijk momenten zijn waarop er een grote hitte zich voordoet. Mm -hmm. uh, ik heb niet het gedacht dat wij daar in Brazilië maximale problemen mee zullen hebben. Tenzij misschien in Madaus, waar we te maken hebben met uh, soms tropische temperaturen, omdat je daar vlak bij het regen wordt. Maar even uitgaande van het ergste, puur om even voor ons duidelijk te maken waar we het over hebben. Zou een topsporter eventueel kunnen sterven als hij onder dit soort omstandigheden sport? Och, mevrouw, laat het ons niet te dramatisch maken. Een uh, topsporter kan altijd sterven, want hij staat blootgesteld aan een enorm risico. Maar dan is het risico essentieel Ja, vandaar dat wij... Een PCMA doen, wat is dat, een pre-competition medical assessment? Mm -hmm. dat is te zeggen dat iedere atleet die zich aanbiedt bij een wereldbeker georganiseerd door de FIFA, en er zijn dertien wereldbekers georganiseerd door de FIFA, dat die een grondige medische screening moet hebben ondergaan vooraf, met de nadruk natuurlijk op de cardiologische screening, omdat we geconfronteerd zijn geworden in het verleden met een aantal gevallen van sudden cardiac death, een acute hartdood, mm -hmm. hartpalen dus. Ja, Even, en dit is misschien heel naïef van mij gedacht... ik heb absoluut geen verstand van voetbal... laat staan van onder hoge temperaturen. Maar dat, kan, dat kan nog komen. Kan nog komen, dat, dat kan nog komen. <laughs> Wat niet is, kan nog komen. Ik ben heel blij dat u dat zegt. Dat dat. Maar dat uh, dat, ja. een, een naïeve gedachte hier, opper ik eventjes. Had het niet een mogelijkheid geweest... om de wedstrijden later op de dag te spelen... zodat je bijvoorbeeld niet om één uur in het middaguur... als de zon op zijn sterkste is... dat kan toch gewoon een praktische oplossing zijn? Maar mevrouw, uw vraag is absoluut niet naïef, uw vraag is zeer realistisch. En dat is een vraag die mij als verantwoordelijke van het medische aspect in de FIFA vaak bezighoudt. Ik word natuurlijk geconfronteerd met andere belangen. En dat zijn vaak commerciële belangen, bijvoorbeeld belangen in het kader van televisieuitkendingen wereldwijd. En het is daardoor dat bepaalde wedstrijden gespeeld worden op momenten die medisch misschien moeilijker te aanvaarden zijn. En maakt u dat boos? Maar dat maakt mij niet meer boos omdat ik er al zo lang bij zit. En ik weet ook wel dat de economie, dus het geld, het vaak haalt op de geneesvonden. Maar soms slagen we er toch in om een succes te boeken. Al was het maar bijvoorbeeld door het verminderen van een aantal wedstrijden in het kader van de Europa-beker. Maar ik heb het ook meegemaakt, zoals bijvoorbeeld in China. Toen wij de finale van het olympisch toernooi gespeeld hebben, vlak op het middaguur. En het is hier gelegenheid dat wij trouwens dat nieuwe systeem met die drinkstok hebben kunnen invoeren. Uh -huh. Precies omdat ik toen geprotesteerd heb om te zeggen, kijk eens. Televisie is één zaak, maar de gezondheid van de mensen is nog een andere zaak. Viva ja. voorzitter Blatter heeft gezegd dat hij ook nog eens naar het speelschema gaat kijken. Hoe reëel is de kans, denkt u, dat de tijden worden aangepast? Zeker in ogenschouw nemen dat er grote commerciële belangen meespelen. Mevrouw, ik denk, ik ben nogal realistisch aangelegd. Ik denk dat die kans heel klein is. Ik denk dat eenmaal we de lottrekking voorbij zijn over voor vrijdag... dat er dan heel moeilijk nog iets zal veranderen aan... Uh, de staboux wat ze voorgestaan. Nou, laten we hopen dat er in ieder geval liters water langs het veld staan. Michel Doog, hartelijk dank. Ja, het ging genoeg, mevrouw. Goedenavond. Goedenavond. Show Wij He kennen het van Prinsjesdag, de verenigde vergadering van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Morgen is er ook zo'n verenigde vergadering in de Ridderzaal, en dan wordt de koningin Maxima benoemd tot regentes. In de studio in Den Haag is senator Hans Engels van D66. Goedenavond. Goedenavond. U bent morgen de voorzitter van de commissie uit beide kamers die het besluit heeft voorbereid. Um, bent u nerveus voor morgen? Uh, nu nog niet. <laughs> dat gaat <laughs> nog komen, begrijp ik. Nou, ik denk dat het meevalt hoor. Maar de kleertjes liggen klaar. Zeker, zeker. Hoe bijzonder is dit voor u, deze gebeurtenis? Nou, ik vind het in die zin bijzonder dat, het, uh, ja, dat je het als een eer mag beschouwen... als uh, Kamerleden van de Eerste en Tweede Kamer... jou de eer gunnen om voorzitter te zijn van een bijzondere commissie... die afwijkend van de normale procedure uh, een wetsvoorstel... of in dit geval drie wetsvoorstellen mag voorbereiden over een bijzonder onderwerp. Dus dat is een eer, dat begrijp ik. Um, u bent ook D66er. Er schuilt er ook in u een republikeins hart? Nou, niet, niet direct. Ik <laughs> ben er wat onverschillig in. We hebben een huidige situatie met een staatshoofd en we hebben de monarchie. En wat mij betreft is het belangrijkste hoe democratisch ons politieke bestel is. En dat kan ook heel goed met een, uh, met een koning en als staatshoofd. Oké, okay. wat gaat er morgen precies gebeuren? Wat voor saillante details kunt u ons alvast vertellen? Nou, ik vrees niet veel saillante details. Maar uh, wat er morgen gaat gebeuren, zoals het is voorzien... is dat, uh, dat ik namens de commissie uh, ga vertellen... hoe onze commissie de drie wetsvoorstellen heeft voorbereid. Schriftelijk, samen met de regering. We hebben in twee ronden vragen gesteld... over een aantal aspecten van de, van de wetsvoorstellen. Uh, we hebben daar antwoord op gekregen. En uh, op basis van die antwoorden heeft de commissie uiteindelijk uh, geconcludeerd dat wij morgen in de Verenigde Vergadering het wetsvoorstel kunnen behandelen... en ook kunnen afhandelen met een stemming. En dat het gelet op de antwoorden niet meer nodig is... om daar nog een heel debat over te voeren. Ja, want officieel is het nog wel een debat... maar u bent de enige samen met de premier die iets gaat zeggen. Zeg ik dat goed? Ja, zo staat het in het draaiboek. <laughs> en dan is het ook zo, is mijn ervaring. Is er dan helemaal niemand tegen... <laughs> Nee, ik denk niet uh, dat er van de fracties die nu in de commissie vertegenwoordigd waren... dat waren ze allemaal, heeft aangegeven dat men tegen de wetsvoorstellen is. Uh, er waren natuurlijk wel fracties die uh, vragen hebben gesteld... tot twee keer toe over een aantal aspecten. Maar uiteindelijk hebben zij gemeend dat uh, de regering... Uh, blijkbaar naar genoegen heeft geantwoord en dat het daarbij kan blijven. En welke kwesties waren dat, waar er tot twee keer aan toe over gevraagd is? Uh, dat waren uh, in hoofdzaak drie kwesties. Uh, uh, de eerste was... Uh, dat, uh, of de regeling van de voogdij van de drie prinsesjes... Uh, of dat wel in overeenstemming was met uh, internationale verdragen... die op het gebied van familie- en kinderrecht uh, gelden. Nou, dat bleek uh, allemaal te kloppen. Het tweede onderdeel was uh, dat de regering is gevraagd... om nog een keer heel duidelijk te maken... waarom de keuze op, uh, op Maxima is gevallen... Mm -hmm. en niet op een, uh, op een, uh, een ander lid van, de kon van ja, het Koninklijk wat, Huis. dat vroeg ik me ook eigenlijk af. Waarom niet bijvoorbeeld Constantijn? Ja, Constantijn is nu aangewezen als regent. En uh, als je, laten we zeggen, aan de warme kant denkt van, uh, van de familie... dan zou dat ook uh, denkbaar zijn geweest. Uh, maar de regering heeft aangegeven dat, uh, dat men zich het liefst uh, vasthoudt... aan de historische lijn die eerder gekozen is toen uh, koningin Emma... Regentess werd voor prinses Wilhelmina. En dat vervolgens daarna ook uh, prins Gemalen in die rol werden geplaatst. En men heeft die lijn nu bij uh, Maxima uh, zo willen voortzetten. Hmm. Wordt Constantijn morgen ook officieel reserve regent? Gebeurt dat in één... Een... Ja, rit? dat zit in het is in het wetsvoorstel besloten. Dus uh, dat wordt dan ook geregeld. Hmm. En wat was de derde kwestie? Want u zei dat er drie waren. De volkerdijen, ja. de keuze voor Maxima en tot slot. De derde kwestie ging over de vraag... Uh, van de, titel, uh, die, of de titels die uh, prinses, of koningin Maxima heeft. Uh, waarvan er één, koningin is een aanspreektitel. Daar is eerder een debat over geweest. Uh, waar die titel op gebaseerd was. Nou, dat is ook allemaal historisch te verklaren. Was ook vroeger bij de koningen Willem 1, 2 II en 3 zo. Dat dan de gemalin uh, de titel koningin kan dragen. Maar dat is een aanspreektitel. Nou, in het wetsvoorstel wordt uh, Maxima als uh, koningin aangeduid En ook als prinses de Nederlander, prinses van Oranje Nassau, enzovoorts, enzovoorts. En de vraag was dus van, nou, als het een aanspreektitel is, waarom is dan in het wetsvoorstel, waar niet over aanspreken eigenlijk wordt gesproken, eh, waarom wordt dan toch die titel van koningin gebruikt en is dat dan staatsrechtelijk, zou dat dan niet verwarrend kunnen zijn? Want nou, wordt ze dan staatshoofd? Nee, ze wordt geen staatshoofd. Als koningin Maxima regentes wordt, dan uh, wordt zij geen staatshoofd. Maar uh, Dat is wat subtiel, maar dan gaat zij wel de functies van staatshoofd vervullen... Uh, in afwachting van het moment dat uh, de troonopvolger uh, koning kan worden. Oké, okay, dus in functie wel, maar niet uh, officieel zo nee. genoemd. nee. Uh, een andere kwestie, als ik het zo mag noemen. Uh, uh, Koning Maxima heeft een dubbele nationaliteit. Is dat nog ter sprake gekomen? Nee, die kwestie is in de voorbereiding van het wetsvoorstel... Uh, niet ter sprake gekomen. En Verbaasd... ook niet ter sprake gebracht. Verbaast u dat? Uh, nee, dat verbaast mij niet. Uh, omdat uh, in de kwestie waar het nu over gaat... Uh, dit uh, niet als een probleem wordt beschouwd. Uh, we hebben de, het punt eerder op de agenda gehad... en vervolgens uh, geconcludeerd uh, dat dat... Uh, gelet op het internationale recht, uh, op, uh, geen probleem uh, is. Hm. Het verbaast mij wel, moet ik eerlijk zeggen. Omdat er wel eens in het verleden ook te doen is geweest... om uh, ministers of staatssecretarissen die een dubbele nationaliteit hadden... ik had op zijn minst verwacht dat er één partij zou zijn... die zou zeggen, iemand die uh, dan in zo'n situatie... alle functies van de staatshoofd mag uitvoeren... daar willen we wel even goed over nadenken... of die dubbele nationaliteit mag hebben. Ja, ik denk dat ik wel een beetje begrijp uh, waar u op hint. Uh, en, en, en, en zonder dat dan verder uit te spreken... Uh, uh, had ik daar ook rekening mee gehouden in mijn functie als voorzitter. Maar uh, ik heb kunnen vaststellen dat uh, uh, vanuit uh, die invalshoek... deze vraag niet is gekomen. En wat zou achter zitten? Zou het de populariteit van Maxima kunnen zijn? Ja, da, da, da, daarover vraagt u mij echt. Uh, dat, dat zou ik niet weten. Maar ik wilde wel, als ik het wel zou weten, zou ik het misschien ook niet zeggen. Maar ik weet het echt niet. Goed. Er komt ook een commissie van toezicht. Waarvoor is dat nodig? Ja, dat is nodig omdat uh, uh, wij hier niet alleen praten over de regeling van de voogdij... Uh, zoals we dat in het normale familierecht kennen... Uh, waarbij het normaal is dat de moeder als de vader overlijdt de voogdij uh, krijgt over de kinderen. Maar hier is ook een publiek uh, belang uh, betrokken. Namelijk het feit dat wij in Nederland een, de continuïteit van de staatshoofdfunctie kennen. Nou, uh, dat is dus een, het enige element in ons staatsbestel wat wij uh, op die manier kunnen aanduiden. En dan is het dus een, een algemeen belang. En in het belang van de staat uh, dat er uh, uh, goed gekeken wordt naar het welbevinden. En een goede voorbereiding van het nieuwe staatshoofd. Dan is het dus niet alleen een privé kwestie, maar is het ook een publieke kwestie. En om dat vorm te geven, wordt dan die bijzondere commissie in het leven geroepen. Goed, ik wens u een uh, buitengewoon plezierige dag morgen. Hans dank. Engels, hartelijk dank. Dank u zeer. Het is vijf voor twaalf. De directeur van een wereldberoemde bibliotheek in Napels... blijkt stiekem stapels antieke boeken te hebben verkocht. Onder meer de eerste editie van Galileo Galilei's Sidereus... nou, heb ik de hele avond opgeoefend, dan lukt het nog niet. Sidereus Nuncius is kwijt en vervangen door een vals exemplaar. Vincent Ikke is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde... aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, meneer Ikke. Goedenavond. Ik spreek het uit en ik denk, dit is van zo'n historische waarde... maar hoe bijzonder is dat boek... Natuurlijk is het heel erg zeldzaam uh, en als een intellectuele prestatie zeg maar, is het nog veel zeldzamer. Het gaat dus echt om een van de absolute monumenten uit de geschiedenis van, uh, van de wetenschap. Wat staat erin dan? Er staat een verslag in van uh, Galileo's uh, eerste serie ontdekkingen... toen hij de eerste mens was die een telescoop op de hemel richt in plaats van op de schepen van de vijand... En um, onder andere, een van de allerbelangrijkste dingen die daarin staat is zijn ontdekking van de vier helderste manen van Jupiter. Je moet zich daarbij voorstellen dat in die tijd was er een discussie van, ja, draai je de uh, planeten de zon. voor zit dat anders? En nu had je plotseling voor je ogen als het ware een miniatuur zonnestelseltje, iets wat echt, waar je kon zien hoe het werkte. Nou, dat moet een totale sensatie geweest zijn, bovendien de belangrijke van het boek is, dat hij voor het algemeen publiek schreef. Het was meteen een boek voor, uh, ja, ik zou niet zeggen Jan en alle man, want niet iedereen kon lezen. Uh -huh. Maar in ieder geval voor het algemene publiek. Het is een absolute sensatie. In begrijpelijke taal ook wel, om het maar zo te zeggen. Een volstrekt begrijpelijke taal met volstrekt begrijpelijke figuren erin. Um, het, het is een, een ongelooflijke prestatie. Werd dat boek uh, al bij het uitkomen, die eerste uitgave, op waarde geschat? Helemaal, ja, absoluut. Het was, uh, ik, ik, ik weet niet meer helemaal precies. Ik heb het ergens gelezen, als ik me niet vergis weken uitverkocht had. Fantastisch. Meestal hoor je later pas als iemand dood is... dat hij op waarde wordt geschat. Maar <lacht> dit, dit was meteen raak. Dat valt wel mee hoor, in de natuurkunde. <lacht> <lacht> Hoe erg is het dat uh, deze originele eerste versie... die Galileo zelf nog in zijn handen heeft gehad... Ik ben historicus, dus ik kan er alleen maar om huilen als ik dit hoor. Hoe erg is het dat het eerste editie is verdwenen? Um, nou, in zekere zin is dat erg en niet erg. Het niet-erge is dat uh, het boek... ...danig is verdwenen, want wat in die boeken staat... ...dat blijft bekend. Uh, dus dat is... Uh, ...niet zo'n verschrikkelijke ramp. Maar wat wel heel heel erg is... ...is de schending van vertrouwen. Uh, er is zo ontzettend veel wat in onze maatschappij... ...draait op vertrouwen. Je vertrouwt elkaar. En uh, dat dat kapot gemaakt is... ...dat is erger dan de feitelijke schade. Ik geef u een voorbeeld. Ik, ik ben zelf voor het schrijven van mijn boeken... ...over uh, Huygens... ...en uh, met uh, Charlotte Lemmens voor het maken... ...van de tentoonstelling over Huygens... Hmm. Dat is een emotionele ervaring, kan Zeker. ik u wel vertellen. Maar dat is een kwestie van vertrouwen. Men vertrouwt erop dat ik geen idiote dingen daarmee ga doen. En als je dat vertrouwen beschaamt, dat is heel veel erger dan dat je een exemplaar van een boek kwijtmaakt. Kunt u het verdragen dat er vermoedelijk iemand is die zo'n exemplaar in zijn privéboekenkast heeft staan? Uh, nou, weet u wat het gekke is? Ik had nooit gedacht dat de zware jongens uh, zoveel belangstelling hebben voor filosofie <lacht> en natuurwetenschap. <lacht> um, ze uh, gaan vooruit. Ze ontwikkelen mee. Uh, ja, ze ontwikkelen mee. Nee, dat heeft natuurlijk Het was niet alleen dit boek, het waren duizenden exemplaren. Als een paar duizend zeer zeldzame boeken... plotseling op de markt verschijnen... dan moet je wel een ontstellende suffert zijn... om geen argwaan te krijgen. Dat zou ik denken. Dit krijgt ja, ongetwijfeld nog een staartje. Die, die, ik ja, moet stoppen, want de muziek vanuit. is al begonnen. We praten een andere keer verder. Vincent, ik, hartelijk dank. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijs, straks Casa Luna... en daarna slaap lekker.